Dit is Bredenburg naar Rotterdamplaat. Jan, ben je aanwezig? Over. Ja, ik zit gereed. Zeg, uh, Willem, ik wilde jou eens vragen. Die klok van Godfried, hè? Uh, moet die opgewonden worden... of is het een klok die uh, alsmaar doorloopt? Over. Het is een elektrieke, Jan, hoeft niet opgewonden te worden. Over. Merci, dat is een hele geruststelling. Want Als, als mijn klokje, mijn klokje moet ik iedere dag namelijk opwinden... Uh, mocht dat een keer stilstaan, dan uh, heb ik toch nog de tijd. Over. Exacte tijd is vijf minuten voor twaalf. Dus dan kun je daar uh, op afstemmen op jouw horloge... als hij misschien in, uh, achter zou lopen of voor zou lopen. Over. Het uh, horloge van mij loopt erg goed. Precies vijf voor twaalf inderdaad. Over. Ik heb uh, voor het programma een korte inleiding... Um, je weet dat je het verhaal zelf moet onderbreken als het lang wordt. Hè? Dat je dus even terug moet geven of en vragen of het ontvangen is. Want anders dan kunnen wij er niet tussenkomen. En vooral bij het eind, als je even op je horloge kijkt... dat de wijzer zich naar zeven uh, minuten over twaalf hebt... dan moet je het korter maken, zodat we op tijd eruit kunnen gaan. Dat is het allerbelangrijkste. Is dat begrepen, Jan? Over? Ja, dat is begrepen. Over. Ja, en dan als tweede het uitluisteren na de uitzending. Hè? Dat je niet meteen weggaat, omdat we dan nog even verder contact hebben. Zeg ik, dit is van mijn kant het enige op dit ogenblik. Direct begint de uitzending. Uh, je krijgt direct een, het geluid van die uitzending. Ik geef jou nu de kans voordat jij mij teruggeeft om, uh, om eventueel nog een opmerking te plaatsen. Over. Nee, ik heb eigenlijk niets te zeggen. Hè? We moeten maar kijken hoe het loopt. Huh? Zeg uh, over. Hè? Ik krijg zo uh, jullie programma. Yeah